Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar En jij beleeft het hem in 2010 Al 20 jaar live G -G Met, Met nu ZFM in de ochtend in de ochtend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 Fosky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 Da manzane di un tramonto scendono foschi Just like a pro Cause well, you were a freedom fighter Compulsive liar And a real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 She so don't lose me. Your sweet talk and to do me. me, use my shoot me, just booty. Loving you is my duty. Uh, Girl, I like your style. Just the way you dress, nothing is revealing. I love this beautiful file. Your beautiful my you nation so appealing. I'm currently driving me wild. Can't wait to embark on a memory uh, my feelings, so Without touching a goofing, girl, I feel like you're lumping. Yes, I'm hoping. On moon, let's go slumping. Girl, up. I like your style. Just the way all you dress, nothing is so revealing. I, I love your profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, I'm driving me wine. You went to embark on a memory of a Girl, I can't hide my feelings, yeah. so revealing. Your yeah. heart is up for stealing. Woo.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 De 15 leden van de raad en daarnaast Israël en de Palestijnse delegatie... legden eerst ieder afzonderlijk een verklaring af... en nu wordt achter gesloten deuren overlegd over een gezamenlijke tekst. De meeste leden van de raad hebben de actie veroordeeld... en eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek. Amerika, een trouwe bondgenoot van Israël, riep op tot een onderzoek door Israël zelf. Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven... In het Oost-Pakistaanse Lahore hebben gewapende mannen een bloedbad aangericht in een ziekenhuis. Er vielen zeker vier doden. Een onbekend aantal mensen raakten gewond. De schutters zouden bij een terreurgroep horen die vrijdag in Lahore 93 moskeebezoekers doodschoot. Ze zouden op zoek zijn geweest naar een medestrijder die bij die actie van vrijdag gewond was geraakt en in het ziekenhuis lag. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er van overtuigd dat de nummer drie van Al-Qaeda dood is... Mustafa Abu al-Jazid zou vorige week zijn omgekomen bij een raketaanval in Afghaans-Pakistaans grensgebied. Al-Jazid, ook bekend als Abu Sayyid al-Masri, geldt als een van de oprichters van de terreurbeweging. Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld bij alle belangrijke operaties. Uit de gevangenis bij Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 41 gevangenen ontsnapt. Zo vermeesterde een bewaker, pakte zijn sleutels af, maakte andere cellen open en vluchtte weg. De politie heeft nog geen van de gevangenen kunnen terugvinden. De vakcentrales FNV, CNV en MHP gaan door met het smeden van een AOW-plan met de werkgevers. Daarvoor kregen ze van de afzonderlijke bonden het groene licht. De vakcentrales werken samen met de werkgevers.